met het NOS-journaal. Regionale postbedrijven vrezen voor hun toekomst als de postwet wordt aangepast. Dat zegt Business Post, een coöperatie van ruim 40 regionale bezorgbedrijven. Ze brengen vaak huis- en huispost rond van de gemeente of een ziekenhuis. Een post die buiten de regio moet worden bezorgd, wordt verplicht overgenomen door PostNL tegen een laag tarief. Nou, minister Karmans wil in vijf jaar tijd van dat lage tarief af. Dat betekent dat de regionale bedrijven veel meer zullen moeten gaan betalen aan PostNL. Zoveel dat het niet meer rendabel is, vreest Business Post. Bij een grote Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaborizja is vannacht zeker één dode gevallen en zijn minstens 22 mensen gewond geraakt. Rusland zet gevechtsdrones in boven delen van het land, zegt de Oekraïnse luchtmacht. Vooral de oostelijke regio Dnipropetrovsk zou het doelwit zijn geweest.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen. ja nou dat klopt uh, Hans. Ja, ja, dat klopt. Uh, Hans staat nog niet open. Oh. Nee, dat is, nee. Nummer drie zit hij nu. Ja, Maar ik zit op vier toch? Ja, nee je zit op, nu op drie. Op drie. Net was ja. op vier nog. Ja, net wel. Maar dan okay, werd, nou ja, zat goed. je daar. <laughs> nou, iedereen van harte welkom bij onze Goedemorgen Sanford Show. Leuk. Ja, en het is een, een speciale show, uitzending. Een he? speciale uitzending, uiteraard helemaal in het kader van de Formule ja, 1. Ja, Formule 1, dat kan haast niet missen natuurlijk. We hebben ook een, een, een, een technicus van dienst die, ja, uh, ja, ja. Uh, zeg maar, ook een soort van uh, Formule Ja, Ja, ook welkom Jaap. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, leuk uh, dat je dat wilde doen. Want Jaap heeft alle muziek uitgezocht. Ja, Jaap heeft ook een jazzprogramma. hè? Jaap in mijn jazzprogramma. Ja, ik ben morgen alweer weer, hoor. Van bent... 10 tot 12. Kijk, op zondagochtend. Ja, op dat zondagmorgen, ja. Ja, dan dan is een Ja, dat is een heel populair programma. programma, zeker. Ja. Ja. Hoop jazz, dat wel. Hoop, maar... Ja, maar dat heb je met een jazzprogramma, ja, hè? Dat mij, hè. <laughs> uh, ja, goed, wat gaan we gaan maar wat doen. Kun je iets zeggen? Nou, ik kan wel iets zeggen, ja. Want we hebben um, uh, zeg maar allemaal oude interviews gevonden. En uh, interviews van uh, mensen die met de Formule 1 te maken hebben. Ik noem een, een, een, een uh, Jan, Jan Lammers, Lammers uiteraard. En Gijs van Lennep, Huub rote -Katter. Daar hebben we allemaal uh, um, uitspraken van. Leuk. Uh, toen, over de Grand Prix, voor Over de Grand Prix. Toen ook de Grand Prix, want in 1985 is het natuurlijk de ja, laatste het verleden. Laat, toen, ja. En uh, 2021 is de ja, klopt. nieuwe weer uh, gestart. Uh, gestart met, met, uh, met Max. En, ja. en het succes is natuurlijk uh, grotendeels wel te wijten aan ja, zijn, zeker, zijn succes ja. en uh, ja. ja dat is uh, fantastisch. Ja, nou, ja. Volgend jaar de laatste. Hè. Volgend jaar he ja. ja helaas de laatste. Ik ben ja. gisteren uh, nog even in de Halterstraat geweest. Ja was leuk. Niet normaal. Ja. Ik uh, heb dat ik heb dat mijn hele leven nog nooit meegemaakt. Nee, Kom er niet meer nou, doorheen. We hebben hier maar hebben? Maar... Ik, ik, ja, niet zo vol. Nee. Nee. Ik kwam met mijn hondje. En gisteren ook met weer een zanger. Hè. Hoe, hoe heet hij? Ja. Uh, gisteren Roten was Kroes. Walter Kroester. Uh. Ik kwam met met Guus. Ik denk nou, die ga ik even uitlaten. Leuk. En uh, dus ik loop in een mensenbassa. Dus op een gegeven moment heb ik die hond naar de heb ik Ja, opgetild. dat is voor die hond niks, man. Dat o, is voor niks. die hond niks, natuurlijk. Nee, nee. En, uh, maar iedereen wilde die hond draaien. Oh ja? Oh. Ja, dus ik werd populair daar, jongen. Niet <laughs> normaal. Echt waar. Het is natuurlijk een heel harig, uh, vrolijk, uh, ja. lief hondje. Nou, ik moest vanmorgen uh, uit Noord komen, natuurlijk. Ik ben ja. via de Van Lindenweg naar boven. Uh, via de... Dat was een hele tour voor jou, zeker. Ja, de Engelbestraat, <laughs> En de weg naar beneden. En toen kom ik hier. <laughs> en ik kom Duizenden mensen tegen, hoor. de fiets en lopend en ja, ja. Maar Iedereen heeft een goede bui. Ja, zeker. Ik zeker, vind zeker, het zeker. en ik moet je ook zeggen, groot, groot uh, respect voor alle mensen die. Uh, ja, de verkeersregelaars de en de, de, de medewerkers. En, ja, en ja, ja, iedereen ja, ja. is netjes, iedereen is uh, vriendelijk. Ja, nou, gisteren en... was de handhaving iets minder netjes. Hè. Ja, is gisteren, nou ja Er waren kinderen op de verspijstraat die koffie verkochten. Okay, oh, en dan dat... kwamen ze met de vieren aanlopen. Het is allemaal goed gekomen. De burgemeester heeft het goedgekeurd. Ja, ze hebben ze later zelfs hun excuses aangeboden. Ja, maar ja, dat ja, is de, ook goed. Ja, dat lijkt me wel, ja. Dat lijkt me wel. Nou, uh we vergeten bijna te zeggen dat we ook Carina... En we hebben toad, Carina. Carina je, ben je daar, Carina? Oh, ik moet er even... Uh, ja, even, nou, We gaan er even, gaan dus, we gaan dus zo even bellen en dan... Uh, Jaap gaat Carina even bellen ja, dan en dan... Uh, wel leuk, want ze ja. uh, staat bij het station. Ze staat bij het station, ja. ja en ja. daar komen natuurlijk uh, de meeste mensen... Uh, Om de vijf minuten een trein, hè? Ja, niet normaal. Ja, Ongelooflijk. Ja, dat ja. zouden ze meer moeten doen, eigenlijk. Ja. <laughs> dan hoef, je, dan hoef je niet meer op de... hoef je niet meer te wachten. Oh, nou, zeker niet te kijken. Hoe laat die treinen nou vertellen? Nee, Als er iedere vijf minuten aan je komt, dan kan dat natuurlijk, Nee. Nou ja, goed, We hebben morgen, uh, dat moesten we even melden, een fly-over van uh, ja. vier uh, F-35's. Dat zijn de gevechtsvliegtuigen. Ja. En een Sinook helikopter, die maakt ook enorm veel geluid. Ja. Met de grote vlag eronder. En dat de mensen niet schrikken. dat er. Uh... Nee, daarom. Want uh, ze zijn ook op uh, sale geweest, die, die F-35's. Ja, ja. En daar hebben mensen toch, uh, zijn mensen toch enorm van geschrokken. Waar is dat geluid? Want ze ja. maken natuurlijk enorm veel. Ja, helemaal. Maar het is wel mooi, ze vliegen dan op uh, misschien 200 meter of zo... en dan, ja. uh, dan gaan ze weer naar boven. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja, het is, het is, ja ze ja. doen het in, uh, in Italië, in Engeland ja. en zo. doen doet ja. het natuurlijk ook. Ja. En uh, dat is, uh, ze hebben het hier uh, eigenlijk nooit gedaan. Ik weet niet waarom dat nou was, want dat mocht niet. En ik ik heb geen allemaal. idee, ja, het is al wel met uh, ja, nu, uh, A2000 te maken. En nu ja. lees je ook weer jammer van, van uh, uh, de, de, de brandstof en dat soort dingen. Ja. Stik, stikstof. Neemt uh, ze niet op? Ze neemt niet op. Nou ja. ja. Dat, zou, dat, kan, dat kan bijna niet. Nee, ja, dat, gaat, dat ik, kan niet. Nou, nou, misschien dat we eerst nog even een muziekje kunnen draaien. Ja, ja. dat doen He? we. Wat gaan we doen? Uh, we beginnen met Rogier van Otterlo. Okay. Een beroemde orkest. Met, dat is niet Help van de Beatles, maar het nummer Help van Rogier okay, van nou, Otterlo. Ik ben benieuwd. Daar komt hij. Daar komt hij. Heb ik hem. Rogier, ben je <laughs> Nee, Rogier is er kom, weer. Kom maar Rogier. <laughs> nee, nee, die is natuurlijk naar de circuit. Hè. Dus, nee, nee, Rogier lijkt. is... Uh, oh, die is overleden? Hij is overleden, ja. Oké, okay, nee, dat ja. kan. Ja. Daar die zal komt. je Carina hebben. No. Het is een beetje... We moeten de, even op gang komen. Carina, ben er... je er? ga ja. je even in de uitzending ja. ja, We gaan de Carina in de uitzending schakelen. Ja, want dan kan ze ons even bijpraten hoe het ervoor staat in het dorp. Carina, ben je er? Nee, nog niet. Nee, nee, helaas. Nou ja, goed. We ja, uh... proberen met ze. Ja, Ja, Carina? Hallo? Ja? Hallo, hallo? Ja, Carina zit in de trein naar de Hanen, denk ik. Denk je niet? <laughs> <Zij> <laughs> die, die denkt de van er de komen zoveel treinen. is wel leuk Zij om even op, op en neer te gaan. Ah, ja. <laughs> ja, het is Nou, het, het, uh... Uh, we moeten eventjes op gang komen, geloof ik, in de uitzending. Nou, maar dat is helemaal niet. Nee, want we kunnen altijd uh, Rogier weer inschakelen uh, met help. Dat kan ook. Dat kan ook. Doe dat maar even, ja, dan gaan we dat rustig even bekijken. Een momentje uh, moet ik. Ja, dan moet je gewoon uh, help, help. Even wat anders okay. doorschakelen. Help, help. Rogier van Otterlo. <laughs> uh... Het is wel een goede titel. He van de LP Christens. Uh, Daar, Daar komt ze nog een keer. Okay. <coughs> Spanning en desaties, ja, het is dus is, Ja, ik zit hier met de zweet om mijn voorhoofd, Ja. Uh, wordt, ja. <laughs> Daar Hallo. komt ze. Uiteindelijk gaat het lukken, hoor, Uiteindelijk gaat het lukken. En het wordt vanzelf 12 uur. Het wordt voor zelf 12 uur. Nou, we zijn al aardig op weg. Het is tien, <laughs> tien over tien, we hebben nog niets gedaan. Maar. Nou, tegen godverdomme. Ja. Nee, ja. Het nee, ja ding, we gaan niet schelden in de uitzending. Dat moeten we niet doen. <laughs> Okay, het wordt verteld 12 oh. uur, ja. Rustig aan. Ja, dat was ze weer. Okay. Ja? Ja, dat was ze weer. Ben je nu in Ik zal weer proberen om je erop te zetten. Ja. Nee, ze moet even doorgeschakeld worden. Ja, dat moet doorgeschakeld worden, ja. ja. Volgens mij is dat sterretje 1 of zo, of hekje 1. Hekje, hekje 1. Oké. Okay. Karin? Karin? Hallo, hallo. Ja, Rina. Staat, staat ze open? Ik heb telefoon open staan. Uh. Misschien moet je er een knopje bij indrukken. Of... Ja, daar, nee, de ja daar ik hoor wat. Hallo. Hi, Carina. Ah, Carina. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Ja, we ja, konden we even doen. geen contact maken. <laughs> <laughs> waar, ja. waar sta je, Carina? Ik sta op het uh, perron. Oh, Oké, okay, op ik, perron. ik uh, sta weer versteld. Oh, er komt even een karretje langs. Uh, ja, kijk, daar komt de volgende trein er weer aan. Ja? Nou, dat is om de ja. vijf minuten, hè. Ik sta naast uh, de coördinator Wal, Esmeralda. Ja. Zij uh, heeft uh, vandaag de coördinatie in handen. En uh, zij staat er ook al zo relaxed bij... De burgemeester zat net al heel relaxed, die ik geïnterviewd heb. Uh, de wethouder Kloet zat al heel rustig. Ik denk, nou, dan ga ik even naar het station waar het vast weemelt van de mensen. Dat was net wel. Maar ja, elke vijf minuten komt er een trein. Dus um, net als alle andere jaren, Esmeralda, um, loopt het dus weer op rolletjes? Ja, zeker. Dat loopt vandaag weer op rolletjes. Elke vijf minuten komt er een trein aan... 700, 800 mensen stappen uit. En het is gewoon een hele gezellige sfeer hier. Nou, het zonnetje schijnt ook. En overal staan uh, jongeren met borden uh, in hun hand waarop staat: boven uitchecken. Um, boven staan weer borden: fijne dag, geniet uh, maximaal vandaag. Uh, het, ja, het wijst zich allemaal vanzelf. De, man op de, badmeesterstoel, uh... Uh, ja, de badmeesterstoelman uh, in het geel, die net in alle talen uh, de mensen verwelkomt. Misschien hoor je het dadelijk weer op de achtergrond, want dat is zijn baan vandaag. Is <laughs> de mensen komen ook echt allemaal met een lach binnen. Hè? Ja, alle mensen komen met een lach binnen. En iedereen die wordt uh, het hoort, van harte weggevallen, zoals je hoort, Lachgrond. En iedereen is enthousiast. Gisteren was er wel even een probleempje, hoorde ik. Gisteren hebben wij rond 11 uur even een probleem gehad met onze, uh, met onze trein. We stonden even een half uurtje even alles stil. Maar gelukkig ben alles alles snel op, opgelost en konden we snel weer gaan vertrekken. Ja, dus want jullie hebben, wat je net zegt, overal mensen staan, hè? Uh, monteurs, er rijden mensen mee, zei je. Ja, we hebben extra machinisten op de trein. Zodat als er iets gebeurt, kunnen zij meteen helpen. We hebben extra monteurs klaarstaan. Uh, Elk is vandaag gedekt. Overweging is allemaal afgezet. Zodat wij een uh, direct kunnen doorrijden. Ook het personeel extra klaar. Ja, supergoed. Ja, je hoort het. Ook dit jaar gaat het dus weer fantastisch. En er lopen zelfs mensen een beetje ja, gewoon rond. Want ja, het gaat gewoon hartstikke goed. Um, dus ja, ik, uh, we kunnen eigenlijk niet heel veel aan toevoegen, hè? behalve dat ik kan vragen, uh, heb je daar in zin? Ja, zeker. We hebben het enorm naar ons zin vandaag. Het is gewoon één groot feest. En uh, alle reizigers die zijn blij, wij zijn blij en het gaat gewoon goed. En er zijn ook zelfs mensen van kantoor van de NS die hier een dagje meedraaien, hè? Ja, er zijn zelfs mensen die van kantoor, die hebben zich ingeschreven om buiten mee te kunnen helpen mee te kunnen kijken wat er allemaal gebeurt. Die zijn ook allemaal hartstikke enthousiast en wij zijn super blij dat wij ons willen helpen. Ja, sommigen willen ook wel eens zien hè, hoe dat gaat met Formule 1. Je ziet het op het nieuws. Maar ja, hoe het dan echt is en, en dat het echt overweldigend is hoeveel mensen er steeds uit die treinen komen. Want is dit wat uit één trein komt? Ja, elke, elke vijf minuten komen er ongeveer 800 mensen aan. En dat is zo ongeveer half negen in de ochtend en half twee in de middag. Blijkt dit wel echt uh, de spits. Het blijft aankomen elke vijf minuten. Ongelooflijk. Uh, we zijn wel wat gewend in Zandvoort, natuurlijk, met de grote stranddagen. Maar dit blijft denk ik wel echt de top. Ja, dit is niet te vergelijken met stranddagen. Dit is echt voor het voel, voor Zandvoort, echt koningsdag. Dat blijft aanlopen de hele dag. Het is echt uh, maximaal. Ga je ook wel eens in het land bij een heel ander groot evenement? Ja, afgelopen weekend veel, Amsterdam, hebben wij gedraaid. Koningsdag, maar ook concerten op de Bijlman, voetbalwedstrijden. Eigenlijk alle grote evenementen in het land. En overal loopt het goed? Bijna. Niet altijd, maar dat sturen we bij. Het komt uiteindelijk altijd nog goed. Heel fijne dag. Veel plezier vandaag ook. En uh, nou ja, ik kan me nu even geen relaxedere baan uh, voorstellen eigenlijk. Nee, dat doe je goed hoor. Ja, zeker, zeker. Ja, als je een snelle rekensom maakt, Carine. Dan komen er dus 12 treinen per uur aan. Maal 800. Ja is dus bijna 10.000 personen per uur hè, komen er aan. Ja, dat is niet normaal, hè? Ja, ongelooflijk. Ja. En dan komt, ja. uh, komt ook nog een heel groot deel met de fiets natuurlijk. Hè. toen ja. ik hierheen kwam, de fiets. Uh, moest ik tegen de stroom in. Ja, <laughs> Die fietsers, dat was wel grappig. Maar uh, ja, onvoorstelbaar hoe uh, goed geregeld het is eigenlijk, hè? Ja, is goed geregeld, ja. Absoluut. Waar ga jij nu heen? En het zonnetje schijnt ook. Ja, in. lekker, hè? Ja, ja. Carina, waar ga jij nu heen? Wat zeg je? Waar ga jij nu heen? Ik ga nu even kijken of ik naar de uh, kledingzaak kan gaan. Ja? Het gaat, want hij heeft uh, speciale shirts laten maken. Oh, oké, okay. uh, leuk. Oké, bij vlucht. ga ik even kijken. Helemaal ja, goed. Prima. We hey, je straks We spreken hier straks. Ja, oké, okay, dankjewel. Okay, okay. Hoi, hoi. Oké. Okay. Nou, dat was Carina. Ja, inderdaad. En uh, bij het station. En ja. wij gaan nu even naar een stukje muziek luisteren. Ja, Rogier van Otterlo. En dat, dat wordt nu Rogier van Otterlo met Help. Goed zo, Jaap. Huppakee. Uh, daar komt hij, Tenminste. Normaal gesproken. Ja. Ik, ik weet niet wat er aan de hand is, Ja, ik Jaap. weet het ook niet. Ik ook niet, want dit is uh, wat ik iedere uh, zondag ook doe. Oké. Okay. Nou, dat wordt ook een stille uitzending dan. <laughs> nee, oh Jaap. Stukje eerst uh, aan de kust. Anders, pra anders praten wij gewoon uh, weer verder, hoor. Ik bedoel, ja, met mij niet uit. Hé, hey, de, de eerste Grand Prix in Zandvoort, wanneer is die verreden? Nou, dus in 1948 was er al een grote prijs van Zandvoort, ja. maar vanaf 1950 was het echt wereldkampioenschap. Hè? De, de, zoals we die kennen? Ja, zoals we die nu, nu kennen. En ja. de allereerste race was in Silverstone, en Zandvoort stond toen ook op de kalender. Ja. Dat was mooi natuurlijk. In, die, in datzelfde jaar? Uh, in 1950. Ja, ja, 1950 ja. En 1950 ja. is het eerste jaar dat de Grand Prix werden verreden? Uh, de, voor het wereldkampioenschap, Ja. Hè? De, ja, ja, ja. ja laten we duidelijk zijn. Maar in, uh, en wie is toen wereldkampioen geworden in dat uh, jaar? In 1950. Ja. Nou, dat uh, wereldkampioen, ik denk uh, een van die Italianen. Uh, in 1951 wordt het Fangio. Fangio. En, uh, Fangio heeft ook nog in uh, de Zandvoort gegeven. Hè? Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja, ja, ja. ja, zeker natuurlijk in die tijd. Ja, ja, ja. Uh, Wereldkampioenschap. Uh, Even kijken, Farina, die, uh, met Alfa Romeo. Alfa Romeo oh, ja. was toen uh, echt... de uh, herenmeester. Ja. Want op de tweede plaats... Uh, Fangio met uh, ook een Alfa Romeo. En de derde plaats trouwens ook een Alfa Romeo. Met en van weet je dat... Ja, Fangio is de, de, de enige uh, wereldkampioen. Meer, meervoudig wereldkampioen. Ja. Die dat met drie verschillende auto's heeft gedaan. Dat zou best kunnen. Dat, ja. weet, dat weet jij dan weer. Hè? Dat is, weer ja, leuk, hè? is goed dat, hoor. Daar ja, heb ik je, waar ik je wezen wil. Hans. Zeker. zeker. Nee, Heel knap... Uh, en de grote prijs van Nederland heet dat toen hè, oh, die ja. is verreden op uh, 22, uh, nee, 23 juli. Uh, die begon toen om 1 uur, uh, heel wat anders dan nu hè. We reden nu op. Uh... Ja, zet hem maar heel even uit. Uh. Ja. Ja ja Nou, Rogier, uh, je... wil wel, hè, geloof ik. Rogier wil wel, ja. Maar uh, hij moet even voor zijn beurt wachten, want uh, we waren <laughs> nog even bezig in 1950. Er stond één knopje verkeerd. Ja, dat is, okay, zo, dat ja, is dat vaak is zo, zo. Ja, inderdaad. Ja. En, uh... nou ja, goed, uh, we kunnen nu wel even naar de, naar de, uh, uh, naar de muziek gaan van Rogier van Otterlo. Laat schoonlijk. maar horen, Jaap. Dat is heel ander nummer, of niet? Nee, het is hetzelfde nummer. En mag je de microfoons uitdoen. was Rogier van Notterloo met zijn orkest van de LP Visions met zijn interpretatie van Help. Niet van de Beatles, maar van hemzelf. En dan gaan we nu weer naar Hans en naar Ger. Heel goed. Heel dat klopt, goed. dat ja. klopt inderdaad. Nou nou, goed, um, uh, we, hebben, uh, we zijn uh, even in de geschiedenis gedoken. In de geschiedenis, Echt, dus geschiedenis gedoken, jij ja. En over, jij hebt nou. een heel mooi boek bij je. Ja. Uh, 1966 was er ook een Grand Prix in Zandvoort. Ja. Ja. En uh, dat was wel een, uh, ja, dat was een mooie tijd, hè? Dat was een mooie tijd. Zeker. Ik ja. nog heel mooie goed, auto's, ik, ik, mooie auto's. Ik kan ook. me nog goed herinneren. Ik was als uh, kleine, uh, want ik was twaalf. Uh, ja, ik ook zoiets. Ja. ja en ja. en ik, uh, ik, was op de pits. Hm. En daar waren ze bezig om uh, de de film Grand Prix op te nemen. Oh, Oké. Okay. Ja. En ja. daar zat François Hardy, ja. die uh, zangeres uh, uh, en uh, actrice. Huh. En die zag ik daar en daar heb ik een handtekening van gekregen. Ik was zo onder de indruk. Dat ben inderdaad. je nooit meer vergeten dat is natuurlijk. Een prachtige nee, vrouw. Nee, was nee, dat. Nee, ja, geweldig, en als klein broekmansje. Ja, ja dan uh, ben je toch redelijk onder die indruk. Nou, hier. ik was gewoon flesjes aan het uh, zoeken hoor. Daarvoor staat je geld. Jij was met heel andere dingen alweer bezig. Ja, ik was met ja, andere dingen bezig. Ja. Nou, laat maar even luisteren. Ja, en dan uh, uh, gaan uh, we een, zo uh, nog iets over uh, Een overzicht uh, van, uh, van die Grand Prix. Want het is best uh, heel erg boeiend. Oké, okay, dan komt hier het fragment uit 1966 komt -ie. Het circuit in Zandvoort tijdens de laatste minuten voor de start om de grote prijs van Nederland. De 40-jarige Australiër Jack Brabham, reeds tweemaal wereldkampioen, is met zijn eigen gebouwde 3 liter Brabham Rapco de grote kans hebben. Nauwelijks zijn de coureurs van start gegaan of Brabham nummer 16 neemt de kop. Vlak achter hem Jim Clark, nummer 6, de grote pechvogel van dit seizoen, die deze Grand Prix wil winnen. Hij stuurt in de bochten zijn 2 liter lotus zo scherp dat hij het verlies op de rechte stukken inloopt. François Zardy en haar landgenoot Yves Montand, beide beroepshalve aanwezig voor het maken van een speelfilm, komen volledig in de ban van deze adembenemende race, waarin Brabham tot de 18e ronde, dankzij een schitterende samenwerking met zijn stalgenoot Dennis Jong, Jim Clark geen enkele kans geeft. Als Joom pech krijgt komt Klaak onweerstaanbaar naar voren en verdringt Babem in de 24 e ronde van de eerste plaats. Dan komt de grote tragiek van deze Grand Prix. Klaak blijkt te veel van zijn lotus te hebben gevergd. Een pitstop wegens oververhitting van zijn motor kost hem 100 seconden. Medische hulp blijkt gelukkig niet nodig, maar voor de ontmoederde Clark is Brabham niet meer te benaderen. En zelfs de tweede plaats is hem ontgaan wanneer Brabham als triomfator over de eindstreep stuift. In de competitie om het wereldkampioenschap heeft Jack Brabham nu de leiding met 30 punten. Ja, dat was, uh, ja, was 1966. En uh, Graeme Hill werd de tweede. Jim Clark werd derde. En Jackie Stewart uh, werd, uh, werd vierde. Die nog steeds uh, ja, altijd bij de Grand Prix aanwezig ja, is. Ja, zeker. En uh, jij, jij hebt hem gesproken, hè? Uh, we hebben hem uh, twee jaar geleden ja. gesproken, ja. ja. Ja, dat was leuk. Bijzondere man. Ja, zeker. Nou ja, goed, die Jack Brabham werd inderdaad wereldkampioen uh, voor John Surtees. En Jochen Rindt. Nou, Jochen Rindt, uh, weet je, dat is de enige die postuum ooit wereldkampioen ja, is. Ja, ja. Die is later overleden op, op de baan. In dacht Italië. Uh, nou ja, Graham Hill deed mee, Jim Clark, uh, Stewart, uh, Bondini. Uh, Joe Bonnier. Ja, ja, je kon ze allemaal wel opnoemen. Maar het ja. waren natuurlijk ja. grote namen. Het was uh, geweldig, ja. John Surtees. Ja, He, hebben jullie daarvoor ook nog Stirling Moss zien rijden hier? Uh, ja, dat denk ik wel, ja. Maar dat was een paar jaar eerder nog. Uh, ja, dat was een ja, paar jaar, jaar, een jaar, paar jaar paar eerder, eerder ja. ja. Toen reed ook Karel Godin de Beaufort ja, als mee. Ja, reed als Nederlander. Ja, ja. En Ben Pon. Ja. En Ben Pon natuurlijk. Ja. ja, dat waren mooie tijden. Ja, dat waren zeker mooie tijden. Nou, goed, die, die Brabham, dat was een, een Engelse renstal... Ja. En die waren natuurlijk heel succesvol, maar mm -hmm. ze namen het op dus tegen onder andere Ferrari, waar Bandini dan voor reed. En Lotus kwam opzetten. Want later, met Lotus, uh, die Jim Clark... Die, die won hier gewoon vier keer, hè, met die Lotus. Ja. En uh, dat is ook de meeste uh, aantal overwinningen hier op, uh, hier op Zandvoort. Oké, okay, nou ja, goed. Dat was een leuk stukje, Ger, over uh, de Grand Prix van 1966. Ja, ik, eh, tijd, een tijdje geleden, hè? Een tijdje geleden. Nou, een detail. Ja, vier, ja. hoeveel ja, vier, zes, Bijna 60 jaar geleden, man. Ja, dat ja, kan je zeggen. Tijd vliegt als je lol hebt. Uh, ja, zeker, ja. Het wordt zelfs 12 uur. Maar... Uh, uh, Oké, okay, we, we gaan, we nog, gaan we weer een stukje muziek doen. En dan uh, daarna naar uh, Carina. Want die zal inmiddels wel in de Holtstraat rondlopen. Dat lijkt me een ja. goed plan. Ja, nog een stukje muziek, ja? Ja, ik heb klaarstaan Whitney Houston. Oké, okay. met uh, All at Once. Go so on. Ja, uh, Whitney Houston en ja. All At Once bij, uh, oh, bij dertien, Goedemorgen Zandvoort. 13 jaar geleden. 13 jaar geleden. Overleden. Ja, oh ja, is ja. dat al zo lang? Ja, 2012. Tijd als dus Ja, tijd Ja, in Beverly Hills, in het bad gevonden. Hè. Ja, ja, ja. Dat kwam een beetje op een vervelende manier aan het einde. Ja, heel veel Maar ja, heel, druk, drugsgebruik en alles. Ja, uh, heel triest. Ja, het heel en, triest, en... heel triest. Maar goed, we gaan het niet meer over Witnie hebben nu. Want uh, ja, er is, schijnt iets aan de hand te zijn in Zandvoort. Uh, wat was het ook weer? De oude oude Formule 1 race. <laughs> hè? Ja, ja. ja, we ja, gaan ja. Uh, we proberen weer contact uh, te maken met, uh, met Carina. Want die, als het goed is, in de Haltstraat. Carina? Uh, Carina? Ik ga je doorschakelen. Ja. Goed zo. Oké, okay, heel goed, ja. Nou dan, uh, nou, dan moet het goed wacht. komen, hè, lijkt me. Ja. En met een beetje mazzel heeft ze ja. een uh, mooi ja. nieuw shirtje gekocht. Zeker, nou, dat komt. Misschien kon. wel al gekregen. Je ja, weet het niet, hè? Je ja, weet, weet het niet, want zij zit wel uh, in de goede hoeken. Absoluut, ja. ja. ja. ja. Nee, nee! Oh! Hij is Hallo? opgehangen. Hallo? Ja, ben je daar? Ja, ik ben er zeker. Oh, oh ben je er zeker? Oké, okay, nou prima. Als het goed is, ben jij in de Halterstraat dan... Ik hoor een... wel een... een ja. Een, uh... Zat er een ambulance naast je, of niet? Nee, hoor. Oh. Ja, nou, nou, is het goed. nou is het goed. Als het goed is, sta je in de Halterstraat, Klopt dat? Ja, ik sta bij Vlug Fashion en uh, ik heb net al even een rondje door de winkel gelopen... en Dave heeft eindelijk nu even ademruimte. Ja? Het is dus echt heel erg druk geweest, hè Dave? Ja, het is een gek huis. Mijn stem is echt niet meer raar. <lacht> het, is niet, het is niet te horen, Dave. Nee, en ik ben echt gisteravond trouw naar huis gegaan. We uh, het gingen het ging om tien uur dicht. Uh, het, uh, het lokte nog wel een beetje raad in te gaan, want het klonk zo gezellig. Maar oh. nee, keurig netjes naar huis... Uh, maar we krijgen alle nationaliteiten hier binnen. Uh, dus ik spreek, spreek 24 talen nu, geloof ik. Ja, echt een autodidact. En dat leer je door uh, prachtige t-shirts te verkopen. Want jullie hebben een heel speciaal ontwerp. Hè? Dus voor degenen die dit horen en denken... wat voor ontwerp, dat moet ik zien. Dus dan moet je me even uitleggen, Dave. Uh, ja, dat is wel heel leuk. We hebben dit jaar weer iets nieuws bedacht. Dus we hebben uh, eigenlijk de twee iconen die uit Zandvoort nu verdwijnen. Dus de Watertoren en helaas de Formule 1. Uh, die hebben we op een t-shirt samengebracht als een heel leuk, um, ja, modern ontwerp. Um, daar hebben we Final Labs uh, van gemaakt. Uh, 25 en 26. Uh, dus ze spelen eigenlijk in op de emotie. Um, ja, en, en de laatste edities die er aankomen van de Formule 1. En het dat is uh, heel goed voor ons. <laughs> nou, uh, dat is heel goed voor jullie. Want jullie hebben, dus even kijken, wat heb je allemaal? T-shirts, uh, sweaters. Uh, en hier... Uh, Overhemden. De overhemden, maar ook nog de poncho's. Ja, dat was een last minute call, was dat? <laughs> we werden al een half jaar benaderd door een, een leuke firma, Rainkiss. En uh, zij maken poncho's uh, met allerlei verschillende opdrukken. En uh, heel grappig, dus dat was echt iets aparts. Niet een gewone standaard poncho. En we hebben het weerbericht even afgewacht en toch vrijdag de call gemaakt. Van, nou Stuur alles maar af wat jullie, uh, wat jullie hebben. Uh, ik hoop dat ik ze niet nodig had. Gehad, ja. maar we hebben al wat buien gehad. Helaas, gisteren was heel leuk. kwamen ze van Via een uur lang filmopnames maken. Um, we gaan het jou niet aandoen, maar. Ze nou, hebben, het was wel een het, idee uh, om mij ook even in zo'n poncho te hijsen. en dan even. Nou ja. Via plein stukje laten <laughs> doen. Uh, die uh, die verslaggevers kreeg een emmer water over de heen om de poncho te testen of die wel waterdicht was. <laughs> En? Was die waterdicht? Uh, Kulk droog, ja. <laughs> nou, <laughs> ik geloof... En het ontwerp is helemaal. Alleen wat angst zweet, uh, geloof ik. Ja. Dat, uh... ja. <coughs> maar in het ontwerp is heel leuk. Ja, het is een heel aparte poncho. Dus, ja. Uh... Ja. Het is wel een iets duurdere poncho dan uh, je nu op de boulevard bij de verschillende uh, mini stentjes kunt halen. Maar deze is voor je leven. Ja, en je pizza parts. Dus uh, ja. ook weer uh, je wint dat originaliteitsprijs. Dat, ja, dat, uh, dat ik. zeker weet. Dat ik wel zeker. Maar je zegt net, je krijgt mensen van over de hele wereld. Met name Amerika hè? Hoe komt dat? Heel veel Amerikanen, dat, uh, ook door die uh, documentaire die ze gemaakt hebben op Netflix, Drive to Survive. Uh, het leeft heel erg in Amerika. We hadden uh, uh, gisteren ook heel leuk hadden, de Canadezen in de winkel. Die komen al vier jaar lang. En als die thuis onze producten dragen, dan krijgen ze allemaal opmerkingen. Ze hadden gisteren een koffertje meegenomen om voor alle vrienden, buren, uh, familieleden... Uh, ...shirts van ons uh, ja, te kopen en mee te nemen naar, uh, naar Canada. Uh, ja, dat noemen wij ja, dus aanzinnig. Dat is ja. toch te gek. Maar je hebt geen limiet van hoho uh, -ho. uh, je mag er maar vijf. Want nee. anders koop je de hele winkel hier leeg. <laughs> nee, toen zei Ben van je bent toch niet gek. Ja. <laughs> oh. Maar ze stonden dus de afgelopen dagen echt in de rij hier. Ja, We hadden echt met vijf mannen hier gestaan. Um, en ja, normaal gesproken ook heel veel vaste gezichten die elk jaar weer terugkomen. Ook um, um, ja, mensen van, van binnen Nederland die toch eventjes zeg maar, de rij uit de trein uitlopen, hier naar de winkel ja. komen, uh, eventjes zeggen, vlug, wat is het nieuwe shirt? Uh, en dan ja, dat is toch dat is zo mooi om mee te maken. Ben ja. ja. je nu al aan het nadenken voor volgend jaar? Want je hebt nu al Final Lab. Uh, moet er dan niet nog iets bij komen? Of... Blijft het hierbij dan? Ja, nee, alle ideeën in het hoofd zijn klaar. Na de Grand Prix mag ik er twee weken thuis niet over praten. <laughs> dat is echt, daar heb ik ook een contractje voor moeten tekenen na de Grand Prix. Twee weken lang geen shirts, geen, uh, geen ideeën. Ja. Um, en dat uh, opdracht van mevrouw. Hm. En kinderen trouwens nu ook tegenwoordig. Maar, um, en dan gaan we zitten rustig en dan gaan we de ideeën die we nu in het hoofd hebben gaan we uitwerken. En het wordt echt heel gaaf weer. Oh, dat weet je al. Oh, nou, dat is wel heel erg knap dat je nu alweer vooruit denkt. En uh, ja, wat moeten we dan toch als de Formule 1 er niet meer is? Dan komt er vast wel weer wat anders, hè? Nou, ja, daar hebben weer alweer plannen voor. Ja. <laughs> maar die hou ik dan nog eventjes onder de, onder de radar. Dat is wel leuk om nog een keertje op terug te komen misschien. Uh, en het merk wat we nu doen, dat is Sandford History of Racing. En Sandford heeft een, een hele lange History of Racing. En uh, ja, dat is een inspiratiebron waar we nog heel lang op door kunnen. En ik denk dat ook als de Formule 1 weggaat... dat Sandford altijd uh, een connectie blijft houden met uh, de Formule 1 en met Autorace... Um, ja, dat gaat, niet, uh, dat gaat hier nooit uit, uh, uit het bloed. Uh. En ben je altijd zo creatief geweest? Of ben je dat geworden doordat je hier met je vader de zaak runt? En... Uh... Nou ja, we zijn altijd zeg maar, met ons bedrijf ook uh, ja. creatief geweest. Omdat we proberen anders te doen als, ja. Uh, ja, als anderen. We kijken ook niet uh, hoe een ander het doet. We willen het op onze eigen manier uh, willen we dat doen. Uh, dus dat hebben we altijd al, al, al gedaan. Alleen het is nu wel. Dit is een soort van bevestiging dat ook andere mensen dat dus heel erg blijken te waarderen. Um, en uh, ja, dat, dat geeft ook zelfvertrouwen, waardoor je eigenlijk zeg maar, die creativiteit nog wat meer aanbakkert. Uh, ja. Dus en naast dat het een heel mooi ontwerp zijn... is het ook gewoon nog heel erg kwalitatief goed... Dus... Ja. Nee, dat was wel prioriteit nummer één. Want um, um, het shirt en de collectie hebben we eigenlijk gemaakt... Zeg maar, om de winkel op een voetstuk uh, te plaatsen. En um, ja, onze winkel staat voor kwaliteit, voor passie uh, uh, in ja. wat we doen. Uh, en dat wilden we uit gaan stralen met uh, de shirts. Dus we maken alles op uh, or, or, organisch katoen. Uh, biologisch katoen wordt het ook wel genoemd. Uh, dus het is een wat zwaardere kwaliteit. Uh, de um, opdrukken die erop zitten worden in Nederland gemaakt. Dus het is ook weer... Ja. Maar uh, geen hele lange reizen uit, uh, uit het Verre Oosten. Uh, daar willen we heel ver vandaan blijven. Um, dus, en dat is ook heel leuk, want daar komen de mensen dus op terug. Hein? Je betaalt dus iets meer, maar iedereen die zegt van de pasvorm is goed... de kwaliteit blijft goed, ik heb hem nu al tien keer gewassen... en dat shirt is nog steeds mooi. Ja, en dat, dat is de reclame voor de winkel, want die moet daarop meedraaien. Ja. Hoe lang bestaat deze winkel eigenlijk al? Uh, maar dat is wel leuk, want we hebben op dit shirt... dat is misschien wel uh, grappig om even te laten zien... dat kunnen jullie dan niet zien... Maar... Ja, 92 Aha. staat er op Aha. de racewagen. Uh, en we hadden we toevallig met Roy van Buring een laatste prijsvraag over uitgeschreven. Ja. En de 92 is het oprichtingsjaar uh, waarin mijn vader de winkel begonnen uh, is. Uh, dus dan uh, zitten we nu op 33 jaar. Oké, okay, nou. Leuk, uh, drie, oh. leuk nummer ook, 33. Uh, wat <laughs> goed, wat goed. Ja, moet zo zijn. Nou ja, dus over twee jaar uh, jubileum. Nou ja, 35 is ook jubileum. dat is de reden voor een feestje. Ja, is, de is de winkel morgen ook geopend, Carina? Kunnen je wat vragen? Ja, is de winkel open morgen? Uh, ja, ja, ook tijdens de race. Oké, op vondag. En, uh, ja. Vor, ja, vorig jaar was ook wel heel leuk. Toen zaten we hier de race te kijken samen. Even gewoon na te praten. Nootjes en kaas erbij. Ja. En toen uh, stonden we in één keer vol met allerlei mensen. die dus met ons meekwamen <laughs> kijken. <laughs> en uh, hoe heet het? In onze shirtjes. En dat, dat ontstond gewoon. Dat, uh, ja, dat is ook gewoon een hele leuke uh, ervaring, is dat dan? Ja, leuk hoor. nou eigenlijk uh, op de boulevard. waar ik jou uh, volgens mij twee jaar geleden ja. ook geïnterviewd heb. Um, Waarom heb je ervoor gekozen om dit keer niet op de boulevard erbij te staan? Omdat we niet onze uh, uh, aandacht zeg maar, aan de klant konden geven die we uh, willen. Dus oh, ja. we willen graag iets erbij vertellen. We willen ook dingen, het verhaal over de winkel uh, kunnen vertellen. En op de boulevard is het... Eigenlijk veel te uh, massaal. Mensen willen uh, ja. heel graag naar het circuit toe. En als ze terugkomen willen ze heel graag uh, naar het centrum om uh, daar een biertje te ja. drinken. Uh, de weersinvloeden. Uh, als je dat gaat doen moet je het echt goed doen. Uh, ja. Dan moet je met een mooie trailer komen. Uh, ja dat is voor ons niet te doen. We zijn er blijven een klein, uh, klein bedrijf. Ja. Um, dus uh, we stonden daar toen met een pop-up tentje. Nou volgens mij hebben we gevliegerd. <laughs> ja nee. nee dan is dit uh, gewoon echt veel beter. En je verkoopt hartstikke goed. En uh, je bent hartstikke populair. Dus uh, ja. Nou, het was een heel uh, leuk gesprek, Carina, met, uh, ja. met Dave. En uh, ja, we oh, moeten goed. hem met alleen de, maar met, veel succes wensen hè, de komende dagen. En, uh, Ik hou het wel in de gaten vanaf mijn... Uh, ja, het <lacht> vlak boven, dus <lacht> <lacht> hij komt nog wel even langs waarschijnlijk. <lacht> hey, maar uh, Dave, hartelijk dank. Carina ook natuurlijk. We gaan je zo nog in, uh, Carina? Ik wil even naar uh, Maxime. Ja. Oh, oké, okay, de, de dj. Ja, ja die, die, die draait vier dagen hè, achter elkaar, geloof ik. Waarom? Ja. Ik ga even naar Maxine. Nu ga ik weer door de massa terug. Misschien, helemaal misschien, goed. Misschien slaapt ze al oh, nog, of niet? Nee, nee oké. Okay. We, we spreken elkaar zo. Dankjewel, Carina. Oké. Ja. Oké, okay. okay. okay, we gaan even een stukje uh, muziek, okay. muziek draaien, denk ik. Denk uh, het ook, ja als, als Jaap er klaar voor is. Jaap is er helemaal klaar ja, voor. Ja, dat lijkt me ook. En dan uh, gaan we. naar gaan we nou luisteren? Uh, we gaan de originele uitvoering draaien van een nummer wat hier in Nederland door Hazes en door Gees Guus bekend is geworden. Geef mij je angst. Maar het oorspronkelijke is van Udo Jürgens. Diep ah. hier bijna angst. Die Deutschen, ja. ja. Die voor die Do Deutsche Leute. Voor die Deutsche vrienden. <laughs>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 Gib mir deine Angst, ich geb dir die Hoffnung dafür, gib mir deine Nacht, ich geb dir den Morgen.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 Seet, gib mir deine Angst. Ja, nou, Jij kent was. hem nog wel, hè Hans? Specialiteit voor die... Duitse voor die Deutsche Leut Ja, we gaan weer even uh, duiken nog even de geschiedenis in. Uh, leuke stukjes heeft Ger uitgezocht uh, uit uh, ja, de, de rijke historie. Uit van de rijke de historie, ja. ja uh, en we, we gaan even naar uh, de Grand Prix van 1980. 45 jaar geleden, hè? Ja, uh, gewonnen door Nelson Piquet. Ja, en... Uh, en uh, dat is de schoonvader van, uh, ja, van, de van de schoonvader Max. Ja, van Max, ja. En, uh, nou ja, grote namen, Ellen Prost... Deed toen al mee. Ja. Uh, Jody Shector. Piquet eindigde was tweede in het WK. Hè? Want uh, Alan Jones, uh, de Australiër, die, uh, die werd wereldkampioen in dat ja. jaar. En die reed voor Williams. En uh, Piquet met een brebben. Maar wie deed er ook mee? Ja, Jan Naar Lammers. Jan Lammers, ja. Maar die ja. heeft drie races. Gereden in... Uh, Fort. Ja, en Ford. Ja. Maar, maar hij... Volgens uh, mij ja, hij reed in de, in de ATS die drie races volgens mij. Hoor, ja, maar, maar hij heeft zich niet gekwalificeerd. Hoor. <coughs> nee. Dus hij heeft niet meegereden. Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Want volgens mij werd hij ook nog een keer vier ergens in de, in de kwalificatie. Maar dat weet ik niet helemaal helemaal zeker. Maar er het... staat hier dat het niet zo Nee, oké. Okay. Nee. Dat was jammer natuurlijk. En er zijn wel heel veel mensen... Uh, um, uh, Derek Daly... Uh, Eddie Cheever, uh, Jean-Pierre Jabouille, uh, John Watson. Uh -huh. ja, ik, ik weet dat ik heb nog wel een leuk verhaal over John Watson. Ja, maar ik, ik, ik, zal ik het even vertellen? Nou, heel snel. Ja, ik, ik was met uh, de commentator van Eurosport mee naar uh, uh, uh, Spa, Francorchamps -en, en daar uh, zaten we in een huisje. Met een andere presentator van, uh, van uh, Eurosport. En dat was... Uh... En dat was John Watson. Okay. Maar daar kwam ik veel later pas achter. Hele aardige man. <laughs> ja, uh, hele aardige man. Lees uh, voor McLaren ook. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, wel een talent hoor. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Nou, we gaan uh, luisteren naar, uh, naar Jan Lammers. Ja, die doet een rondje op het circuit. Ja, 45 jaar geleden. Ja, en... En, uh, leuk om te horen, denk ik. Ja, dan komt hier een fragmentje van 4,5 minuut. Jan Lammers, Rondje Zandvoort. Zo, ik sta hier uh, een beetje boven mijn stand eigenlijk, want normaal sta ik iets verder naar achteren, maar, maar een beetje uh, aan de toekomst denken. we komen hier het rechte eind af, langs de finish, en hier komen we bij de rembord. dat zijn uh, om de remafstand te weten. hier komen we met de Formule 1 aan met 280, en dan ga ik ongeveer hier bij 80 meter remmen. Dan is het belangrijk dat je je remweg een klein beetje combineert met het insturen van de bocht. En als je hem naar binnen trekt, dan kun je iets langer blijven remmen. Dit is de tussenbocht. Hier zitten we in een tweede versnelling. En als we flink dooraccelereren, gaan we hier naar 3 toe. En dan zullen we hier ongeveer op een snelheid van 160 uitkomen. naar de vierde versnelling toe en daarna hebben we de gelagbocht. De gerlachbocht die kun je erg snel nemen, je remt ongeveer hier, er staan geen borden. Ga je terug naar de derde versnelling en dan kun je gelijk alweer vol op het gas. Dan glijdt de auto helemaal uit naar buiten en je gebruikt hier zoveel mogelijk weg. En dan kom je in de Hugo-bocht, daar remmen we flink sterk af en dan terug naar de tweede versnelling. Het is de bedoeling dat je deze bocht heel vloeiend neemt. Je kunt erg vroeg op het gas gaan. Maar dan heb je kans dat je te vroeg gaat en dan moet je weer loslaten. Dat zijn allemaal correcties op je eigen handelingen. Dus dat is niet de bedoeling. We zijn hier nu van de Hugenotbocht onderweg naar het schijfvlak. Hier komen we aan in een vierde versnelling. Of vijfde eigenlijk dit jaar. Dan gaan we hier remmen. Dat is van 240 gaan we even afremmen naar misschien... 190. We houden hem in de vierde versnelling. En doordat dit een lange bocht is, beginnen we erg vroeg met het gas. We komen hier uit, denk ik, met een snelheid die dicht tegen de 200 of net iets eroverheen ligt. En dan krijgen we nu dat veelbesproken erg snelle stuk. Uh, we naderen nu uh, Tunnel Oost. En voor Tunnel Oost is die nieuwe chicane gekomen. U ziet hier het bord, New Corner. En die bocht die is eigenlijk een alternatief op de bocht die eigenlijk de bedoeling was. Dus deze is iets te snel uitgepakt. Hier komen wij in 5 aan met 250 kilometer denk ik. We remmen hier en terug naar de vierde versnelling. En hier zitten we alweer vol op het gas. We zijn inmiddels via tunnel Oost. Bij de bocht aangekomen. En daar zitten we op een snelheid, ik denk, van 250. We gaan bij 70 meter ongeveer remmen. We kiezen de tweede versnelling hier met de 1. Je draait wat laat naar binnen. En je houdt de auto een beetje aan de binnenkant hier. Kijk, want hier wordt er gelijk vol doorgeëxcalereerd van 2 naar 3. En dan komen we via de Panoramabocht bij het bos uit. Deze bocht is volledig vol in een vierde versnelling. Dus het is uh, niet echt goed dat hier wat fout gaat natuurlijk. Hier snijd je snijdt de bocht mooi aan de binnenkant aan en deze is helemaal vol. Nou, moet je hem hier heel vloeiend uit laten lopen. Het is een vrij wijde bocht, dus op zich is hij niet ingewikkeld. Maar het is wel een vrij gevaarlijke bocht en heel belangrijk. Want deze bocht is de bocht die komt voor het rechte eind wat u nu voor ons ziet. En als je die bocht erg snel neemt, dan heb je daar het hele rechte eind plezier van. De coureur moet tijdens de race zwaar werk verrichten, 1500 keer schakelen bijvoorbeeld. Met maar een paar centimeter afstand tussen de vijf of zes versnellingen vergt een uiterste concentratie. Zelfs het kleinste foutje kan fataal zijn, Eén keer misschakelen en de concurrentie maakt er onmiddellijk gebruik van. Een veilig circuit is van levensbelang, de coureurs hebben dan ook een speciale commissie daarvoor ingesteld. Ja, Prachtige opname, een rondje met Jan over het gebied Zandvoort. En in 1980 reed hij natuurlijk toch nog Formule 1? Ja, inderdaad. Hij is in 1979 begonnen, Jan in Formule 1. Ja. En toen reed hij maar één race volgens mij. Nee, Tiervers Shadow Racing in 1979 liet hem het hele jaar rijden. Maar hij kreeg het niet echt voor elkaar. Um, in Canada reed hij toen nog wel uh, een, een negende plaats. Ja, heeft heeft en hij heeft een keer als vierde gequalified. Ja, ook ja, inderdaad. Nou, in, ja, goed, in, uh, in, in Long Beach. Ja, klopt, ja. In 1980... Ja. Uh, uh, en hij heeft, het, uh, hij heeft, het record, hij heeft het, ook een record, hè? Hij heeft een record. Uh, Max Verstappen staat er onbekend om alle records te pakken natuurlijk. Maar, maar deze dit record, dat gaat hij niet doen. Uh, er zit tien jaar tussen. Uh, in 82 is hij toen uh, gestopt. En, uh, ja, en opeens in uh, 92 uh, uh, ik kwam, ik kwam u opeens terug. Uh, Karl Wendlinger, die reed toen voor March. Oh, ja. Maar uh, ze zochten een vervanger ervoor uit. Uh, en, en, en toen kwamen ze uit bij Lammers. Dat was uh, 36 was hij toen en uh, precies 37, 67 dagen uh, na zijn laatste meters in de Formule 1 maakte hij dus een comeback. Ja. En dat zal niet uh, of, of ja, ja, misschien dat ooit uh, die Duitser, die Vettel nog een keer terugkomt over een jaar of tien. Zou nou. kunnen nou, denk ik ja, ook niet. Ook, denk ik niet, uh, nee, niet. Denk ik ook niet. Maar wist jij dat Jan Lammers ook uh, in, in die car heeft gegeven? Um, Echt die races, ook, of ja, Alleen uh, trainingen, ja? Ja, oké. Okay. Het is een ultieme veelzijdigheid. Ja, nou hij heeft natuurlijk uh, meer gereden, uh, sportwagens in uh, 24 uur van Le Mans. Ja. 88 gewonnen. 88 en, gewonnen, ja. Uh, ja, ik, uh, ik werkte toen voor het algemeen dagblad. Ja. En ik ging in de jaren 80 bijna elk jaar naar uh, Le Mans. Oh ja. En uh, in 88 dacht ik van nou, ik ga maar eens dus een jaar niet. En <laughs> ja. toen word hij... Ja, er stond wel een prachtig verhaal over in het AD ja. de volgende dag. En jij was ziek natuurlijk. Uh, ja, daar was ik wel ziek van, ja. dat ja. vond ik wel jammer. Ja. Ja. want ja. Uh, Ik vond het allemaal wel een gedoe, het hele, helemaal. maar uh, uh, het, het was wel mooi om, om uh, te zien dat hij toen won. Ja. Dat was met een, weet jij nog wel? Um, ja, ja. ja. De Jaguar. Ja, nee. ja, de Jaguar. Ja, natuurlijk. Ja, Jackoers. Ja ja ja. ja, ja ja, ja, ja. Dus uh, hij heeft het goed gedaan hoor. Toen in, uh... Nou ja, hij heeft natuurlijk al zijn geld geïnvesteerd in, in zijn sport. Ja, dus absoluut. Dus het is een, een, een ja. enorme doorzetter. Ja. Een, een, uh, uh, in 2001 heeft hij uh, uh, het, uh, wat was het weer uh, de 24 uur van de man wilde die weer rijden. en dan kon je uh, een plaatje op de auto uh, kopen. Uh -huh. Weet je? Kan je oh ja, ah, dat weet ik wel, ja. Ja? ja. Klopt, ja. ja. En uh, ja, en dat dat deed hij samen met uh, Frits van Eert. Uh. en uh, ja uiteindelijk uh, heeft hij daar heel veel geld mee verloren, heb ik begrepen. Ik je het ook? van hier. en het lag in zijn ijskast. Ja. En, uh, nee, het is... Het is ja, het is, en nou, voor maar hij heeft... De uh, 3.000 hij heeft, heeft hij ook nog gegeven. Hij heeft heel veel ja. uh, geld in zijn eigen uh, racecarrière gestopt. Ik kan je vertellen... Uh, ik heb een keer geïnterviewd op de Hoge Weg. Toen woonden we nu op de Hoge Weg. Ja. En uh, ik kwam dan met een collega. We kwamen daar binnen. En er ligt op een schoorsteentje... ligt er echt 10... <laughs> Ik denk wel een, een, een decimeter aan blauwe enveloppen. Nee. Joh. Had hij allemaal opgestapeld? <laughs> zo. Hij zei ja, die maakt niet meer open, Maar het is allemaal goed gekomen met Jan. Ja, gelukkig wel. Nu als directeur sportief van de Dus Grand Prix. Ja, precies. Toen is dat natuurlijk mooi, hè? En het is heel leuk, want hij woont eigenlijk tegen de oude slipschool aan. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Waar vroeger de slipschool was. en de Nee, die weg niet. Die naar die scholen gaat, inderdaad. Nee, dat is leuk dat hij daar woont. En, uh, ik zag hem gisteravond nog in een programma van uh, Stikkelsport. Ja. Uit, uit het racecafé. en uh, uh, Daar liet een heel aardig item zien over het feit dat hij uh, uh, gereden heeft in de oude wagen van, uh, van Mario Andretti. Okay, ja, Ze waren naar het Lotus Museum geweest. Mm -hmm. Een geweldig museum in, in Engeland. En die hebben daar een baantje bij. En daar mocht hij dan een, een rondje rijden in die oude bak... Oh, wat goed. Dus uh, met handversnelling nog. En uh, ja, ja, ja. Uh, hij vond het geweldig. Ja, leuk, leuk om... Uh, ja. Vond, hij, vond hij mooi om mee te maken. Ja, het is ook een bijzonder vriendelijk mens. Ja, absoluut. Ja, ja. Zeker, ja. ja. Bijzonder vriendelijk. En, ja. en ik, heb, ik heb nog met hem... Uh, uh, nou, bijna wel, ja. <laughs> ja. We hadden brommertjes en dan reden we in het binnencircuit. Oh, ja, nou ja, goed. Toen, we, toen we 14, 13, ja, 14 waren. Ja, ik ken ja. hem ook al heel lang van. Ja. TZB onder andere, de voetbalclub, etc. Ja, nee, het is uh, geweldig hoe hij uh, zich ontwikkeld heeft. En, uh, nou, hij is ongeveer onze leeftijd. Hij is dus twee jaar jonger Twee jaar jong, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, Klopt. Dus, dus ik uh, hij is al 59. Het... Ja. <laughs> goed zo, Hans. Hou, ja, zo. Ja, ja, hou vol. Hou, hou zo, hè? <laughs> ja, we hebben nog één minuutje. Dus, uh, ja. Nou ja, goed. Uh, we gaan binnen de tweede uur, uur doen. Na nou, de tweede uur heb ik ook nog wel uh, wat uh, over Jan Lammers gesproken. Uh, bij, bijzondere uitspraken van hem. Uh, we hebben nog een interview met Hubert Rotekatter. Die ook oh, natuurlijk ja. Formule 1 heeft gereden in uh, En de, de manager, manager was van Jos van Stappen. Ja, en ik heb nog wat van uh, Gijs van Lennep. En we hebben uh, nog een dingetje van wethouder De Kloet. En die uh, heeft een replica uh, zeg maar onthuld. Ja, ja, ja. Op de boulevard. Okay, ja. dus plus, uh, plus hebben we dus nog Carina, natuurlijk. Dus een heel ocarine. vol programma, ook het tweede uur. We gaan er bijna uit voor het uh, nieuws. En. Uh... Ik denk dat we zo'n beetje daar zijn, Jaap. Ja, ja we gaan nog, je mag nog twintig seconden praten. Nou, ja, Het is te, te, te kort om uh, muziekje nog in te starten, Jaap. Te ik. kort, maar, denk ik, ja. Maar het wordt een mooie, een mooie uh, uitzending. Ja, zeker. En, we hebben nog muziek van Chris de Burg, Ruth Jakot, Natalie uh, Nou, we hebben in ieder geval muziek Nathalie genoeg. Ja, Oké, okay, mannen. We gaan genoeg. naar het nieuws. Joep. Heel goed. Dit is ZFM.